Iemand riep, je hoort niet bij ons Missen, steen, pijlen Denk goed na welke kant je staat Denk niet wit, denk niet zwart Denk niet zwart, wit Denk niet wit Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 en in de Ether op 106.9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De nieuwe studentencampus in Maastricht wordt tientallen miljoenen duurder dan gepland in plaats van de begrote 165 miljoen euro lopen de kosten nu al richting de 200 miljoen euro. Dat blijkt uit een vertrouwelijke evaluatie van het project in opdracht van woningcorporatie Servatius. Het prestigieuze project van de Spaanse architect Calatrava in Maastricht is onlangs stilgelegd. Vijf maanden voor het begin van de Olympische Winterspelen in Vancouver zijn de kaartjes voor de schaatswedstrijden al uitverkocht. Per afstand zijn maar 2400 kaartjes beschikbaar, omdat de Canadezen de rest achterhouden voor de lokale bevolking. Organisatiebureau ATP heeft enkele honderden toegangsbewijzen voor Nederland en daarvoor hebben zich tien keer zoveel mensen gemeld als de tickets zijn. In India zijn zeker 20 mensen omgekomen toen een schoorsteen omviel. Het ongeluk gebeurde bij een elektriciteitscentrale in de stad Korba, zo'n duizend kilometer ten zuiden van New Delhi. Gevreesd wordt dat het dodental verder oploopt. De schoorsteen van 75 meter lengte viel bovenop de kantine van de centrale, waar honderden arbeiders bezig waren aan hun theepauze. De Nederlandse vertegenwoordiging is opgestapt tijdens de toespraak van de Iraanse president Ahmadinejad voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ook de afvaardigingen van de WS, Frankrijk en Canada verlieten de zaal. De landen stoorden zich aan de antisemitische retoriek van de Iraanse president. De Russische president Medvedev heeft na een ontmoeting met zijn ambtgenoot Obama in New York aangegeven dat Rusland mogelijk nieuwe sancties tegen Iran zal steunen. De VS beticht Iran van het ontwikkelen van kernwapens. En Rusland verzette zich tot nu toe tegen nieuwe sancties tegen Iran. Volgende week zijn er gesprekken tussen een groep van zes landen en Iran over het nucleaire programma. Platenmaatschappij Sony brengt volgende maand postuum een nieuwe single uit van Michael Jackson. Het nummer This Is It ontleent zijn naam aan de comeback shows van Jackson die gepland stonden in Londen. Het is het eerste nieuwe materiaal van Jackson dat verschijnt sinds hij in juni overleed aan een overdosis medicijnen. Het weer wolkenvelden en meest droog. Vanuit het noorden opklaringen en later geregeld zon. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. <middelen>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 On the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow.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 Ha, <laughs> ha,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 Zandvoort, Zandvoort.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 Uw stem horen. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet: www.zfmzandvoort.nl On the radio Don't stop For anyone We're plastic But we still have fun I'm your biggest fan I'll follow you 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Vlommerszomersitz. Stuck inside these four walls Sent inside forever Never see and know.